7 uur, Gert Kluik met het internationaal. Vlaanderen start een geschillenprocedure over de Hetwiegepolder. De Vlaamse regering zegt dat het geduld met Nederland op is. Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 afgesproken... dat Wiegepolder onder water wordt gezet... als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Tot nu toe heeft Nederland dat niet gedaan. De geschillenprocedure zal naar verwachting een jaar duren... en loopt via het internationale permanente hof van arbitrage in Den Haag. De storing bij de belastingtelefoon is verholpen. De telefoonservice van de Belastingdienst was tussen 8 en 4 niet bereikbaar. Bellers werden in een automatische melding doorverwezen naar de website van de Belastingdienst. De belastingtelefoon werkt volgens een woordvoerder nog niet helemaal zoals het moet. Bellers moeten daardoor soms langer wachten dan normaal. Gisteren was de belastingtelefoon ook lange tijd niet te bereiken. De Iraakse asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel stappen naar de rechter... als wordt besloten het kamp te ontruimen... Volgens minister Leers is het tentenkamp overbodig geworden... en kunnen daaruit geprocedeerde asielzoekers binnenkort terug naar Irak. Hij wil tot half juni onderdak voor hen regelen. Dan krijgt hij een Iraakse minister op bezoek om over de terugkeer te praten. De asielzoekers verwerpen het aanbod van minister Leers. Ze vinden dat ze zonder het tentenkamp geen zekerheid hebben... over wat er met hen gaat gebeuren. We vrezen voor ons leven als we terug moeten, zegt de woordvoerder van de Irakezen. Koningin Beatrix heeft in Leeuwarden het nieuwe Friese provinciehuis geopend. Bij aankomst werd de koningin opgewacht door een groot koor en vele Oranje-fans. Het nieuwe provinciehuis aan de Tweebaksmarkt bestaat uit nieuwbouw... en een aantal gerestaureerde monumentale panden. Ter gelegenheid van de openingsceremonie was een koor met zo'n 2000 zangers... uit de hele provincie samengesteld. Verdeeld in vier groepen liep het koor zingend door de binnenstad. Bij het vertrek van de koningin werd het Friese volkslied gezongen. Het weer. Vanavond plaatst ik in het Zuidoosten nog een bui. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Smiddags en s avonds ontstaan in het binnenland enkele regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Het uh, aantal files neemt nu geleidelijk af. We staan er nog uh, drie, om precies te zijn. Op de A1 Amersfoort richting Hengelo... drie kilometer tussen Apeldoorn-Zuid en Knopend Beekbergen. Door een ongeluk is de weg dicht bij Knopend Beekbergen... en verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. A15, Gorkum richting Rotterdam, 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen... tussen Knoopert-Gorkum en Hardingsvi hardingsveld Kiesendam. De rechterrijstrook is dicht. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen Afrit-Briele en de Botlektunnel... 7 kilometer door een ongeluk en daar is de weg weer vrij. De Dutch Jazz Competition presenteert voor de negende keer... een staalkaart van aanstormend toptalent...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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast behoort tot de beroemde Reumer-dynastie... en begon vanzelfsprekend als acteur... stond nog samen met zijn legendarische vader op de planken... stapte over naar de tv en stond als producent, regisseur en scenarist... aan de wieg van de kijkcijferhit Baantjer... en maakt nu zijn debuut als thrillerschrijver met een moordroman... Chantage. Hier is Peter Reumer. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Peter, je was 15 toen je al meer dan een zakseentje verdiende aan een televisieklus, hè? Ja, ja. Welke ja. klus was dat? Uh, uh, er was toen een, een, een quiz die heette Een van de Acht. En dan zat iedereen elke. Het was eens per maand, hè. Vroeger was het eens per maand. Er zaten hele huisgezinnen, hordes, hele. Zaten thuis? Ja, op zaterdagavond. En uh, daar keken onwaarschijnlijk veel mensen naar. En er waren allemaal spelletjes. En uh, nou, van acht kandidaten uiteindelijk dan, won dan één iemand uh, de prijs en de lopende band. En je allerlei prijzen gaan uh, onthouden. En uh, mijn vader had gezegd: Mijn zoon kan heel leuk van die spelletjes bedenken. Want die deed wel mee in zo'n spelletje, een toneelstukje of weet ik veel. En euh, nou ja, dus toen hij zei tegen mij van nou, ik heb uh, gezegd dat jij dat wel kan bedenken. Toen ben ik aan het me gaan bedenken. En toen bedacht ik van die spelletjes. En als, ik dan, als er een spelletje werd uitgepikt van mij, dan kreeg ik 300 gulden voor. Veel geld. Nou. Mevrouw, dat was een vermogen, <laughs> dat kan ik je melden. Hey, joh, daar moesten mijn vrienden... Voor een jongen. Zes maanden die rottige krantzen, om vijf uur die bussen proppen, weet je wel. <laughs> en, en, en waarom jij? Want er was nog een oudere broer, Han, en je zus, Anne... Hadden die dat niet in zich, spelletjes verzinnen? Ik denk het niet. Ze vonden wel dat ze recht hadden op een deel van het geld over ons. <laughs> en dat gaf je ze natuurlijk niet. Ja, maar ik kreeg het nooit terug. Maar goed. Uh, <laughs> dat gaf je ze wel? Uh, ja, om de lichte dwang uh, werd ik gedwongen ze <laughs> af en toe een beetje te spekken, ja. En, en, en Paul, jouw jonge broertje Paul, ja. mijn directeur tegenwoordig, ja. Paul Reumer... Ja. vertelde ons dat hij 2,50 kreeg van jou... Als die op zaterdagavond. dan ging jij lekker de deur uit. want er gebeurden natuurlijk ook nog heel andere dingen. voor een 15-jarige jongen op zaterdagavond. en dan zat hij in zijn pyjama op de bank. een van de acht te kijken... en aantekeningen te maken. welk spelletje van jou ze gebruikte. Uh, ik zal het toch sterker vertellen. <laughs> um... Nou, waarschijnlijk werkte ik ook s'avonds. Ik, ik heb, heb mijn school wel afgemaakt, ook keurig in de tijd. Maar uh, ik had het erg druk met werkzaamheden. Uh, maar uh, op een gegeven moment werd een van acht verkocht naar Duitsland... aan een banden, zoals Banden, Daar was uh, Karel toen nog uh, mee bezig geweest. En uh, Mies had daar geen geld voor gekregen... behalve voor het idee van de lopende band en de spelletjes. Wie had dat dan bedacht, die lopende uh, band? Had het bedacht. Oh, dat had Mies Bouwman ja, zelf bedacht? Ja, dus dat is wat, wat zij in Duitsland en, en Engeland verkocht heeft. Wat, uh, waar ze nog jaren uh, oh. leuke van gegeten heeft. Nooit ja. gegeten. Maar toen dacht ik, ja, luister eens, als er spelletjes van mij naar Duitsland gaan... Dus toen heeft Paul <laughs> ook naar de Duitse televisie moeten kijken. <laughs> <laughs> dat is heel goed voor zijn opvoeding geweest. Hij spreekt perfect Duits tegenwoordig. En hadden jullie dan twee televisietoestellen? Of nee, was dat één. niet tegelijkertijd? Uh, nee, het was niet en... nee, dat was okay. niet tegelijkertijd. Nee, dat nee, nee. Duitsland-verhaal was later. En dan kreeg hij toen uh, wel vijf uh, gulden voor. <laughs> Omdat hij naar de Duitse zender Omdat keek. het een Duitse zender was. Er was een soort van schadebedrag uh, er erbij. Ja. Ja. <laughs> maar goed, de jonge ondernemer Peter Reumer. Ja. Zo kunnen we het toch wel zien. Zeker, ja. ja, ja. En, en, en dat creatieve, wat, wat, wat was dat dan? Ik bedoel, wat zag jouw vader in jou? Deed je dat dan al? Spelletjes voor zin? Nee, mijn vader zag in mij een schrijver. En dat is eigenlijk wel vrij bijzonder, want hij heeft ons nooit gestimuleerd... om uh, toneel of televisie of amusement, blijf er van af, weet je wel. Of, ook oh. oh, dat niet eens, ga je gang maar. <laughs> uh, maar hij heeft al heel vroeg gezien dat ik, uh, dat ik, dat ik schrijver was... en onderkend dat ik schrijver was. Uh, ik, ik schreef altijd uh, schriftjes vol met een pennetje. En op een gegeven moment, uh, was ik 13, 14... kwam hij met een hele grote, zware, ijzeren uh, uh, schrijfmachine aanzet... Bam, zo'n grote Amerikaanse vooroorlogse <lacht> ding met zo'n mm -hmm. hengel eraan, die je wop wop moest heen en weer halen. <lacht> ja. En uh, dat was nog het, het. tikken was werken. En dus ik tik nog steeds zo. Flink aanslagen. Ook op de computer of de laptop. Nog steeds, ja. Schoon ja, ja, ja, ja, ja. wel eens kijken als ik zit te werken en denk: wat gebeurt daar nou? Dan zit ik gewoon te tikken. <lacht> um, en hij, daar zei hij ook niet heel veel bij, maar de boodschap was duidelijk. Uh, schrijven. Hij, dat, dus dat heeft hij wel gestimuleerd. Daarom zei hij ook in heel nee, ik heb een kind en uh, die kan dat wel. Maar wat schreef jij dan op je dertiende? Uh, ik herinner mij een, uh, een musical. Ja, dus, dus, ik ben, ben altijd geweest... Ik, mijn eerste uh, roman was, um, was ik acht of negen of zo... Het circus komt in de stad. Dat was de eerste zin. En tegelijk het hele boek. Dus, <laughs> <laughs> over een short story gesproken, Inderdaad, een groot schrijver was <laughs> geboren. Ja. Laten we even naar het nieuws gaan. Dat is eigenlijk het nieuws van gisteren. Um, uh, het advies van de Raad voor Cultuur. Ja. Vind jij daar wat van als uh, acteur, jarenlang televisieproducent? Ja, natuurlijk vind jij daar wat van. Ja, natuurlijk vind ik daar wat van. Nou, kijk, um, um, ten eerste, die bezuinigingen zijn ook al heel erg lang geleden aangekondigd mm -hmm. door uh, de heer uh, Zijlstra. En uh, toen was er wel enig rumoer, maar toen er daarna die, die btw-kwestie overheen kwam, heeft dat eigenlijk de, de, um, het rumoer om de bezuinigingen uh, weggedrukt, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. die, ja, dat is ook zo, die... 12% ophoging, of wat is het, is de nekslag... zowel voor producenten als voor theaters, als voor... Uh, voor Ergen kon je ze niet treffen. Nee, dus iedereen zei van bezuinigingen, oké. Okay, maar die BTW, nou nu gaat die BTW er een van af... en goddank, ja dan is er weinig recht van klagen meer. Ja. Begrijp je? Dus ik ben bang dat het vrij stil zal blijven. Ja. De... Het lijkt bijna handig opzet, hè? Ja, een, een slim kabinet had het bedacht kunnen hebben, ja. Ja. ja. Goed, luisteraars kunnen zich melden, kunt vragen stellen... opmerkingen plaatsen, gaan aan onze website radiokunstof.nl of uh, laat van u horen via Twitter, hashtag radiokunsthof. Peter Reumer is uh, vandaag onze gast. Hij is 60 of bijna 60. Jip. En, bijna, 60. Uh, bijna 60. Acteur, ooit begonnen bij ja. Centrum. Uh, ergens in de jaren 80 kwam je bij de tele televisie terecht. Uh, en toen heb je, uh, nou dat duurde dan nog wel weer een aantal jaren, uh, Baantje op poten gezet. Ja. Je bent al met jou uh, 20 jaar lang hoofddrama geweest bij Endemol. En uh, Baantje liep van 1995 tot 2000 zes met jouw vader in de hoofdrol, iedereen weet het, Piet Reumer... speelde Juliaan de Kok met COCK. Uh, en um, eigenlijk was Baantje nog meer van jou dan van je vader, zou je kunnen stellen. Uh, ja, dat is uh, op een bepaalde manier uh, uh, wel waar. Kijk, hij is de verpersoonlijking van het programma geworden. Uh -huh. um, maar uh, in Kleine kring maken we ons wel eens uh, vrolijk over... dat die tevensjering eigenlijk uh, beter naar mij had kunnen gaan dan naar <laughs> hem. Competitief ja, als jullie zijn, heb zeker, ik begrepen. Zeker, maar het was zijn derde, dus het was hem van harte gegund. En hij heeft het programma uiteindelijk groot gemaakt. Maar de, ja, de gedachte en de hele... Uh, de, de productie daarvan, zeg maar, en, en, en vooral ook het bewaken van het format, het ijzeren format. Ik heb wat gevechten gevoerd met, met, met, met schrijvers en met regisseurs. die dachten: van nee, we doen het even anders. Nee, ik heb nog nooit zo hard de, vinger of de hand aan iets gehouden als dit. omdat het mijn heilige overtuiging was dat het format lijk vonden. Um, bij Buitenland uitgestuurd worden, bij Louisje zitten een keer en bij mevrouw, uh, mevrouw uh, de Kok uh, het verhaal vertellen, ja. is de kracht van de uitzending geweest. Want wat zit daar dan in, achter? Daar zit een soort uh, herkenbaarheid in. Het is lekker. Oh, hij zit er bij Louisje. Dat is een heel comfortabel format, was het. Mensen houden van structuur. Ja mensen, zijn, ja, mensen houden van natuurlijk, dat mag je wel je zeggen. Ja. <laughs> ja. En dus bewaakte je dat met hand. Ja, ja, ja. Vertel even hoe het begon, want jij toog naar de bibliotheek, heb ja. ik gehoord. Ja, ja ik, uh, we hebben het hier vooral even over gehad. Ik heb nooit een opleiding gedaan, dus ook geen opleiding marketing. Maar ik moest uh, van, de, van de mol, want ik ben bij John de Mol begonnen, als, als uh, hoofdrama. Je hebt wel een HAVO-diploma, Ik heb een HBSA-diploma. HBSA, HBSA. oké. Okay. <laughs> ja, nee, ja, goed. Um, uh, maar de, en, en die had uh, Medisch Centrum West gemaakt. En dat was eigenlijk voor hem een, een enorme brenger. Het was een, een succes. Uh, maar van drama had hij geen verstand. Uh, ik wil zeggen, nog niet, maar dat zeg ik niet hoor. Nee, nee dat maar hoorde ik ook niet. Maar had hij van niet. drama geen verstand. En uh, hij had de verstandige gedachte om mij te vragen... bedenk jij nou wat dingen? En toen dacht ik, jeetje, waar zit het volk op te wachten? En toen bedacht ik mij ineens dat Willy van Hemert... waar ik veel mee gewerkt heb. Ik wel als acteur... in een dak voor een herdershond gezeten en dat soort zaken. Die nam altijd... Um, streekromans. En die bewerkte hij... voor televisie. En dat had gewerkt. Dus ik belde... De, het museum op. De, de bibliotheek op in Den Haag. Ja. Centrale Bibliotheek En vroeg wat is het meest uitgeleende boek... van de afgelopen tien jaar. En daar kwam... Baantje uit. Op nummer één... Dus ja, toen was ik klaar. Dat was het marketing. Toen wist je, dat, moest, <laughs> dat, moest, dat moet het zijn. Ja, en nou, toen, dacht ik, toen viel het kwartje ook. Toen dacht ik, ja, er is Morris in Engeland... en er is de Alte en Dirk en veel in Duitsland... en er is McGree en Frank. Wij hebben geen eigen politieheld. Nou, toen heb ik, dat, uh, heb ik gedacht dat het uh, de kok maar moest worden. En toen werd jouw vader de kok. Dat duurde nog even, ja. Ik heb heel Nederland uh, uh, uh, gecast. Oh, toch wel? Ja. Het was niet onmiddellijk dat jij dacht... oké, okay, en dan is Piet Reumer, mijn vader... Nee, het kok. was een groot probleem. Ik had het, ik had het, uh, iedereen was uh, blij, het baantje was blij, En de RTL was blij... en de mol was ook blij. En ik zat in de piepzak, want ik had die de kok niet. En je weet gewoon, het staat en valt bij de, de kok. Want heel Nederland... Heel veel mensen lazen die boeken zijn nog steeds, hè. En uh, die hebben een beeld van de kok met COCK. Mm -hmm. En als je iemand uh, ter tonele voert die daar niet aan voldoet... dan wijzen ze hem af en is je programma weg. Dus uh, de zoektocht naar die de kok was ja, lang. En eigenlijk aan het einde, ja, ik heb het verhaal vaker verteld... zat ik letterlijk thuis op de bank en keek naast me. Deed mijn vader uh, een virtueel hoesje op. En dacht, ik zit verdomme naast hem. Weet je wel? En dat vond toen ook meteen iedereen. Dus zo is het gegaan. We krijgen volgens mij een nieuwe de kok. Want er is sprake van een rechercheur en ze heet Hanna Vermeer. Ja. Jij bent namelijk gedebuteerd. Yes. Heel onlangs. Gisteren was de presentatie in de Smoesaan, ja. Het acteurscafé van Amsterdam. Ja. Van uh, uh, jouw eerste moordroman. Ja. En uh, een rechercheur speelt daarin de hoofdrol. Wat heeft de Hanna? Ik vergeet ze. Ik wil steeds Verboom zeggen, maar dat is het echt niet. Nee, ze heet Hanna Vermeer. Ja, ja precies. <laughs> ze heet Hanna Vermeer. Um, uh, gemeen met uh, de kok? Hebben ze iets gemeen? Ja, ik Misschien val, val even in verbijstering stil. <laughs> ja, uh, dacht uh, lekker, ik kan een beetje <laughs> kletsen. Ik heb overal antwoorden. Maar nee, hier toch? Hebben ze iets gemeen? Hier heeft u mij. Nee, ze hebben niets gemeen, behalve. Uh, uh, ja, ze hebben wel iets gemeen. Eigenlijk hebben ze iets heel belangrijks gemeen. Ze hebben een uh, warme interesse in de mens gemeen. Uh, bij de kok was het altijd zo. Ook bij de verhalen die verteld moesten worden. Uh, het is niet van groot belang waarom. Uh, uh, wie, hem, uh, wie, wie de dader is. Mm -hmm. Maar waarom het is gepleegd. Waarom is de moord gepleegd. Hoe zijn mensen tot, tot deze daad gekomen. En dat is wat uh, uh, Hanna ook uh, uh, interessant vindt. Ze probeert... Uh, ja in, in de personages die om, om de moord heen lopen te, te duiken... om te kunnen achterhalen wat die mensen beweegt... en uiteindelijk te kijken wie het dan gedaan heeft natuurlijk. En, want dat is ook hoe, hoe, wat ik interessant vind. Begrijp je? Kijk, uh, als, je, als je houdt van, uh, uh, van die in stukken gesaagde lijken... die je dan door het hele huis verspreid terugvindt... en van die gruwelijke dingen die uh, die Amerikaanse vrouwen ook zo goed kunnen schrijven... Daar ben ik niet van. Ik vind het wel spannend om te lezen, maar mm -hmm. ik vind het niet interessant om te schrijven. Ik vind het interessant om iemand te schrijven die smorgens opstaat en denkt... ik ga iemand op, weet je wel? Dan denk je, ja, dat is een gek. Dan ga ik een gek beschrijven, vind ik leuk. Je bent geïnteresseerd in gewone mensen. Nou, iemand staat smorgens op en alleen dan dat hij opstaat neemt hij een beslissing. En dan komt weer een andere beslissing uit voort En aan het einde van de dag staat hij op de Himalaya, hangt hij aan een vlag... en denkt, hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen? gekomen? <laughs> En dat pad, begrijp je, mm -hmm. dat hang je boven een lijk. Of, uh, en dat pad, dat is wat ik interessant vind. Het speelt zich af in de acteurswereld. Op pagina 1 ja. is een actrice vermoord. Ja. Carina heet ze. Ja. Uh, en ik kan me zo voorstellen dat je dat wel vertrouwd vond... om in die acteurswereld uh, te beginnen. Het schijnt de regel te zijn dat als je uh, je eerste boek schrijft... kun je het beste maar schrijven over een wereld die je kent. Dan kun je de rest van je aandacht behouden voor je toon... en voor de stijl en voor... De rest. Goed, nou, ik heb je gevraagd om een klein fragmentje uit te zoeken. Ja. Wil je eerst uh, je neus snuiten? Ben je verkouden? Nee? Ik ben verkouden, maar dat hoeft niet. Oké. Okay. Een um, nageluid uh, voor de luisteraars. Uh, eens even denken, want we beginnen bij um, uh, een, een, een theatertechnicus. Ja. En uh, hij heet Martin. En hij beschrijft hoe hij deze jonge actrice ziet. Ja. Toen hij als krullenjongen bij het gezelschap kwam, was zij al beroemd. Zij was in zijn ogen altijd beroemd geweest. Zij was lastig, maar niet arrogant. Ze had hem in zijn begintijd meerdere malen de hand boven het hoofd gehouden... als hij iets vergeten was te doen waarvoor hij wel verantwoordelijk was. Zij stond voor hem op een gigantisch voetstuk... terwijl ze in leeftijd niet eens zoveel verschilde. Eén keer was hij na de voorstelling haar kleedkamer binnengelopen... in de veronderstelling dat ze al weg was. Maar ze was er nog. Naakt. En ze had hem lachend binnengevraagd. Hij had ze met een rood hoofd omgedraaid en de kamer verlaten... Later hoorde hij dat ze dat alweer een soort van schattig had gevonden of zoiets. Afgelopen vrijdag had hij medelijden met haar gevoeld. Hij zag een vrouw van net 40 die over haar hoogtepunt heen was. Toen vroeg gepiekt. Het was een tragedie van veel acteurs die hij gekend had. Sommigen smaakten het genoegen van een lange of een late carrière... maar de meesten moesten al vroeg constateren dat ze hun hoogtepunt hadden bereikt... Daarna speelden ze voornamelijk nog de rollen die ze al eerder hadden gespeeld. Herhaalden ze zichzelf, raakten ze verzuurd, gingen ze drinken... en konden hij godverdomme de schuld krijgen van hun nalatigheid. Waarom liggen mijn requisiten niet op hun plek? Hoe vaak hij dat niet had moeten horen. Peter Reumer leest voor uit zijn debuut een moordroman. Dat is een vette knipoog naar al die literaire thrillers. Die, uh, die ik zeker. Schrijf, stel ik mij zo voor. <laughs> ja, Zeker, heel goed. <laughs> uh, uh, uh, wat opvalt is dat je er totaal geen glamoureuze wereld van maakt... van die uh, acteurswereld. Integendeel, het is inteneurig. Ja, dat is geen intreurig boek overigens. Laten we de, uh, maar het is wel een... Uh, ja, nou ja, in... De afdeling marketing doet zijn werk wel. Oh, pardon. neem me niet kwalijk. Ja. <laughs> nee, maar, maar dat ben ik serieus. Uh, dat doe ik niet om te verkeer, Maar mm -hmm. het, het is ook geen uh, intreurige wereld. Het is alleen lang niet zo'n... Uh, glamoureuze wereld als, uh, als de mensen denken. Als ons wordt voortgespiegeld door de media, de media en door de mensen zelf natuurlijk. Mm -hmm. Weet je Het masker is echt absoluut een ander, uh, geeft een ander gevoel dan wat er werkelijk gebeurt. Er is heel veel onzekerheid, treurnis, uh, uh, ja, uh, jaloezie. ja goed. Want even voor de mensen, uh, Peter Reumer, de zoon van Piet Reumer, dat mag inmiddels duidelijk zijn, maar even ja. wat jouw plek is in de dynastie. Uh, uh, want mensen raken altijd in de bar. Hoe vaak moet jij trouwens uitleggen hoe oh. jij je verhoudt tot. Elke dag? Elke dag? Ja, Dat doe ik al 60 oh, jaar. Hou oh, op! Nee, ben je serieus? Ja. Ben jij nou de ja. neef? Ben je ja. nou. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, even, je bent dus uh, de zoon van Piet, de broer van Han Reumer, de acteur, ja. de broer van Paul Reumer, de omroepdirecteur, NTR. Ja. Uh, en dan uh, ook de broer van. W werd het vorige week bekend, dat Bart Reumer, ja. de nieuwe directeur is ja. van Film en Televisie Academie. En dan de vader van actrice Nienke Reumer, ook de vader van acteur Thijs Reumer... en de schoonvader van Katja Reumer-Schuurman. En de schoonvader van Frederik Brom. Precies. Oh, die is ook een keer het gast geweest, ja. En dan eh, nou heb ik alle bekende namen genoemd, want dan ben je ook nog eens de zoon van Penin... Ja. Je moeder. De broer van één zus, Anne. Ja. De vader van twee jongere zonen, waar we volgens mij ook nog heel veel van gaan horen. Ja. Want Job uh, zit inmiddels op de toneelschool. Ja. <laughs> Bart zit nu in 5-VWO, maar Tijs, wil ook de, naar de, de toneelschool. Uh, Brand bedoel ik. Uh, Brand, ja. ja. Uh, uh, uh, zit nu in 5-VWO, maar wil ook gaan. En al 23 jaar de echtgenote. De echtgenoot van Annette. Ok. Ja. Aan wie dit boek trouwens opdraagt. Ja. Waarom? Um, omdat ik. Uh, het is over 25 jaar. Het was vorig jaar oh. 25 Maar het allemaal, niet uit. Het is allemaal Het gaat allemaal nergens over. Maar uh, nou wel over dat nou, hoofdstukken. Ja, een, het precies. Goed en mooi. En 25 jaar. Geweldig graad. dat het. Uh, twee jaar langer dan drie Ja, ik, ik, ik uh, was gaan schrijven. Omdat ik altijd dacht: van, oh, als ik, als ik af ben van al het personeel, dan ga ik een boekje schrijven. <laughs> op een eiland. En na vier hoofdstukken dacht ik: uh, ja, wie zit er te wachten op dit GM, zeg. En toen uh, zei ze, nou dan lees ik het wel. En mijn vrouw is een uh, specialist op het uh, thrillergebied. Um, en die uh, las dat en die heeft me... Uh, die zei het is heel goed, je moet gewoon doorgaan. Uh, je moet wel hier en daar denken dat vrouwen je lezer zijn. Dus uh, uh, als je haar... Iets wil laten, laten um, als er een romance is, dan moet het wel gebeuren ook. En niet van het uh, slappe gevlucht meteen. Ja, want ik denk dat well, dat vind ik niet belangrijk, dan dus schrijf ik langs, weet je wel. Nou, nou, oh, schreef gekregen... jij wilde de seksen en eens overslaan. Dat bedoel ik, maar je moest erin, maar natuurlijk. Ja, want en ze vet heeft, ook. Want, nou, was het, nou, is het zit het nee, er vet in nee, joh, nee, nee, nee. Het valt er uh, maar hij maar dat zijn wel typisch dingen waar zij dan heel erg ook naar gekeken heeft. En zij me en kledingadvies, gaf ze zeer... ook wat ze aan hebben? De personages? Uh, nee, dat heb ik zelf gedaan. Oké, okay. ja. is dat Paul Smith. Ja. Pak of uh, Ja, maar, dat, dat, ja, maar dat, dat draag ik zelf, geloof ik. Dus dan, uh, oh uh, ja, ja dan gaat uh, ja. <laughs> dat. Maar het... ik heb wel heel vaak even, als ik moest ik, uh, exclusief hebben, dan hebben, en daarvoor is die, die, die, die, die computer tegenwoordig zo geweldig, dan ga je even naar uh, Google, dus, zet het er even in, en dan uh, komen al die merken voorbij. Dus dat heb ik gewoon uh, geresearched, heet het dan. Ja. En, en de wijze waarop uh, mannen naar vrouwen kijken, heeft je vrouw je daarin nog enigszins uh, geadviseerd? Nee. Is dat speciaal dan? Nou ja, dat een man zich dan afvraagt... wat de vrouwelijke rechercheur... of ze nou ondergoed of lingerie ja, aan zou ja, ja, hebben. Ja, ja, de borsten ja. en de billen ja. worden erg vaak. Maar goed, ja. dit allemaal terzijde. Maar dat is ook wel hoe het... Uh, uh, dat, wat in ieder geval weet vanuit de mannengeest... is dat en sommige wat meer dan de ander, uh, ja daar toch dat is toch wat er in een fractie door je heen gaat. Iedereen wordt toch gescand. Ik word ook gescand. Iedereen wordt gescand op een bepaalde manier. Ja. En er steeds in die hoofden van die mensen zit, Ja, krijg je ook al die scans mee natuurlijk. Ja, ja, ja. Zo gaat dat dan. Ja. Maar ik bedoel, omdat jouw vrouw nadrukkelijk heeft gezegd, let wel, je, de vrouwen zijn lezers. Ja. Dan ga je op een andere manier schrijven of in elk geval of niet. Oh. Ja, wat doe je dan eigenlijk ja. als jouw vrouw dat zo nadrukkelijk zegt? Nou, dan, dan, dan hou ik rekening mee dat ik sommige uh, uh, dingen niet moet overslaan. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, de seks is overdreven, maar dat je, dat, je wel, dat je het ook over gevoelens moet hebben. Dat is het geloof ik een beetje. Wat je net beschreef, hè? het fragment dat je voorlas. Um, Carina, een, een actrice van in de 40, 40. Heeft ze te vroeg gepiekt? Um, nee die... hoor. Nou, dat is de vraag die je ja. net uh, de, uh, stelde in, in dat fragment dat je voorlas. Wat ja. is er aan de hand met deze vrouw? Nou, met dat, deze is, dat is wat die, wat die Martin uh, dacht. Dus mm -hmm. Nou kijk, uh, wat die vrouw, wat ik zo in, ongelooflijk interessant in die vrouw vind, is dat uh, en dat zie je ook uh, veel wereldwijd. Uh, zij is een hele goede actrice, Die Carina. En die is, die is gespot en die heeft meteen alles gespeeld. En die heeft een gouden kalf, en, die heeft, en ze heeft een, een, een, een Theodore. En ze heeft het allemaal uh, mm -hmm. gehad. En op een gegeven moment, 35, 36, 37 raak je uit de jonge rollen. En dan is er een gat. Uh, dan moet je wachten tot je weer toe mag om moeders te gaan spelen. Maar vaak zijn die vrouwen nog te ravisant, uh, te mooi, te bruisend. Te jong, te om, om een moeder te kunnen spelen. Uh, en dan, dan sommigen uh, gaan letterlijk, uh, nemen dan een kind. En gaan een, een paar jaar weg. Mm -hmm. en, en komen soms later terug, soms ook niet. Uh, anderen wachten het af. En Carina zit met het gevoel, die is nu 40, 41. Die heeft die, die, die biologische, die bel... Uh, of die klok, heet dat geloof <laughs> ik. Sorry. Mm -hmm. ja, het was, uh, op een gegeven moment was het een bel. Maar zelfs die heeft ze uh, niet gehoord. Ze is doorgegaan. En uh, vraagt zich nu wel af. Heb ik niet met het feit dat ik uh, alleen maar voor mijn carrière gekozen heb. Voor het leven gekozen heb. Uh, een, een ander leven uh, uh, verwaarloosd. Ja. En dat is dan weer wat Hanna in haar ziet. En dat spiegelt dan. Zij is 35. En dus heeft eigenlijk heeft... diezelfde vragen. Ja. Ik denk, als ik, net zoals die vrouw... Dus zij heeft ook bewondering voor die vrouw die daar dood is. Hè? Daarom wil ze dat ook weten hoe het gegaan mm -hmm. is. En ik heb ook bewondering voor die vrouw als Carina. Het is namelijk heel moeilijk om dan toch sterk en overeind te blijven... als de wereld zegt, terwijl ze gisteren zeiden... je bent de beste en de mm -hmm. mooiste. Ineens gaan zeggen van, nou, nu even niet. Dat is keihard. Heb jij vrouwen in je hoofd gehad terwijl je dit schreef? Uh, uh, ja. Maar dat is niet één vrouw. Uh, al die Karakters uit mijn boek um, zijn opgebouwd uit alle stukjes die ik in mijn leven heb opgepikt. En, um, en daar heb ik dan uh, zeg maar mozaïekjes van gemaakt die lijken op een soort van actrice in die omstandigheid. Hm. Maar ja, Wat is jouw advies eigenlijk aan die vrouwen die je hier beschrijft? Daar is geen advies mogelijk. Want, um, Nienke bijvoorbeeld. Nienke Reumen, je dochter. Ja, ik, ik heb Nienke één keer een advies gegeven. En dat was? Ga niet aan het toneel. Uh, dus aan een volgend advies waag ik mij niet, zou ik maar zeggen. En waarom moest ze niet aan het toneel? Ja, dat vond ik een veel te harde wereld voor haar. Nienke is ontzettend een ontzettend grote, lieve schat. En met, met, in, die, in die tijd ook heel veel met boeken. en Echt zo'n meisjesmeisje, zou ik maar zeggen. En die wilde ik niet loslaten in de slangenkuil die het toneel ook kan zijn. En het feit dat het ook lastig is om je vrede te verdienen. En toen zei ze steeds: Ja, maar het is jullie toch ook gelukt? En dan zei ik: Ja, maar wij zijn een uitzondering. En... Nou, en toen is de via een acht uur natuurlijk toch uh, naar de toneelschool gegaan en, in Arnhem. En uh, is een ontzettend goede actrice uh, geworden. En uh, is er nog steeds. En die, heb ik geen, uh, en die heeft twee kinderen, die heeft het leven niet overgeslagen. En Nienke is ook veel uh, realistischer. Denkt, ja, als het er vandaag niet komt, dan komt het morgen wel. En anders, ja, dan uh, overmorgen. Maar mm -hmm. die is daar vrij realistisch in. Maar heb jij dat ook heel duidelijk meegegeven? Van sla het leven niet over, zorg dat het werk niet het belangrijkste is. De, uh, nee hoor. Plant je voort. En, en nee hoor, nee, ook nee. Ik echt, wat ik zeg, ik heb er één keer een advies gegeven en daarna ben ik er echt mee gestopt. Nee, dat heeft ze helemaal uit zichzelf gedaan. Dat, uh, heb je uh, Thijs en, en je jongere zoons dat advies niet gegeven trouwens? Nee, nee toen dacht ik dit moet hoort, dit moet de vader niet doen. Een vader moet faciliteren. En uh, ik heb ze wel vaak verteld uh, hoe het in elkaar zit. En daarna zijn ze eigenwijs genoeg om het zelf uit te zoeken. En dat is goed. Hoe zit het in elkaar? Ik bedoel, waarom? Uh... Is het ook niet een advies of een, een liefde die je doorgeeft... en zegt, ga naar het toneel, het is het mooiste leven dat je kan hebben? Um, om, ja... Um is het het mooiste leven wat je kunt hebben? Dat kun je je afvragen. Kijk, uh, nou, als ik jouw boek lees, niet in elk geval. Nee. En ook wat je nu zegt, het is een harde wereld. Ja, maar ik heb altijd uh, ontzettend veel plezier gehad in die wereld. En ik heb ontzettend dierbare collega's. En ik heb ontzettend leuke, grappige, mooie, fijne uh, dingen meegemaakt. Ook klote dingen. Hm. Maar ja, dat gebeurt toch echt ook als je bij de bank werkt. en uh, Of, of, of uh, waar dan ook. Um, maar... Net zoals je zegt hè, dat het voor veel mensen tegenwoordig uh, een droom is om beroemd te zijn. Niet eens om een goed acteur te zijn. Of een goed zanger te zijn. Nee, beroemd te zijn. Dat is tegenwoordig een... een uh, um, dat is niks. Uh, um, kan ik ook niet zeggen dat het toneel voor jou, dus voor een van mijn kinderen... de mooiste wereld is die er is. Mm -hmm. Volg je hart. Volg je passie. Probeer te gaan doen wat je... Ik kan wel tegen mijn kinderen zeggen, uh, doe het of doe het niet. Ze komen er. Heb jij dat gedaan? Heb je je hart gevolgd en je passie? Nee. Uh, kijk, mijn probleem is weer dat ik toch heel erg lang niet geweten heb wat nou toch mijn passie was. <laughs> <laughs> en daarom heb ik ook alles gedaan. Uh, elke dag weer iets anders gedaan. Want jij hebt die toneelschool nooit gedaan? Nee. Ik wilde ook helemaal geen auteur worden. Uh, ik dacht dat het regisseur wel interessant was. En toen zou ik bij Peter Oostloek, die bij het gezelschap uh, als regisseur verbonden was, centrum. waar mijn vader ook werd, het centrum. Mm -hmm. Uh, zou ik uh, een stage gaan lopen om te kijken of dat iets voor mij was? Mm -hmm. uh, ja, en dan komt er twee weken lang een jonge acteur niet te opdagen. Grijp je? Dat is nou de toeval. Wel, Toeval, maar dat is de samenleving van omstandigheden waar ik het steeds over heb. Ik begon de dag die, dat ik opstond. als Pikkie dat net verscholen was en is dus ging kijken of regisseren wat het was. En ik eindigde de dag als acteur. Um, nou ja, toen heb ik dat gespeeld en dan kom je. Twee van je santeniteert wat je doet, st st storm je zo'n toneel op... dat vindt iedereen altijd schattig. Dus dat zag er leuk en onschuldig uit. En uh, dus werd ik gevraagd voor een tweede jaar. Ja, en ik dacht steeds, maar het is van mij benieuwd wat ik morgen ga worden. Maar goed, dat bleef toen 15 jaar acteur. En op een gegeven moment je, het is het een lange weg hoor, je moet al die techniek moet je jezelf eigen maken en je kunt beter naar school gaan. En toen op een gegeven moment was ik acteur en toen, ja... Toen werd ik producent en toen vond ik het niet meer interessant. Ja, maar je zegt nu, uh, uh, mijn leven werd door toeval beheerst. Het gebeurde allemaal. Ja. Maar daar heb je toch wel enig zeggenschap over. Ik bedoel, er is, ja. komt toch een moment dat je denkt... Ik... Maar je zegt, ik wist het niet. Nou, ik kon altijd moeilijk nee zeggen. Oh. Dus, en, dus En ik vond het ook wel interessant. Het is toch wel een avontuur. Dat brengt mij bij Harry Weerman. Ja. Uh, uh, dat is een van de opvallende uh, bijfiguren in het uh, boek. Ja. En misschien moet je even een stukje voorlezen. Ik hou veel van, van Harry. Ja, dat vermoed ik al. Want in, in al jouw werk, uh, heb ik begrepen, komt wel een Harry voor. Ja. Wat is het? Nou, nee, lees het eerst voor. Dan hebben mensen idee wie Harry is. Harry Weerman was een kleine man. In zijn paspoort stond bij zijn lengte 1,75 aangegeven... maar dat was een te optimistische inschatting geweest. Hij had een gezet postuur en een glimmende kale kop... Maar zoals hij daar voor de spiegel stond in zijn parelgrijze pak... met nieuwe rode das, vond hij dat hij er patent uitzag. Fris gedoest, glad geschoren, klaar voor weer een nieuwe dag. Bij het verlaten van zijn huis controleerde hij nog even zijn schoenen... en haalde er snel een papieren zakdoekje overheen. Harry had een belangrijke zakelijke afspraak. Niet zo vreemd voor een zakenman... Want zo zag Harry zichzelf. Een kleine zakenman weliswaar... en eentje die niet altijd binnen de kaders van de wet opereerde... maar zo waren er wel meer. Bankiers bijvoorbeeld en advocaten... hypotheekverstrekkers, kredietverleners en vooral politici. Hij was in goed gezelschap. Zijn laatste ex had hem eruit gelachen. Ze vond hem een zakenman van niks, had hem een loser genoemd. Dat was een paar weken voordat ze verdween. Achter op de motor van een van de getatoeëerde Belg. Een Vlaamse rocker van 45. Zeg nou zelf, die was hier een loser. De Peugeot 305 Cabrio, die zat achtergelaten... had hij de volgende dag voor vier ruggen verkocht aan een bevriende autohandelaar. En nou jij weer. Ja, dit is met veel genoegen voorgelezen. En, ja. en, en, en zo'n Harry komt dus in al jouw werk. Andere scenario's die jij schreef. Je hebt zelfs een keer een Harry gespeeld. Ja, ik heb een Harry gespeeld. Ik en het IJ. Ja, Jazeker. Wat is het voor iemand? Nou, de, nou, Harry is altijd iemand... Hij staat elke ochtend op en denkt... Um, de nieuwe dag. We gaan het in. We gaan wel zien. Komt allemaal goed. En uh, ja, hij over erover van alles. Dat gaat allemaal niet goed natuurlijk. Harry is een, is een loser. Uh, maar wel een aardige loser. Want hij is zo'n loser die eigenlijk in ons allemaal zit. Weet je wel. Alleen, uh, anders, veel mensen kunnen het beter verbergen. Of beter uh, um, bespelen. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter... Uh, uh, dat zei mijn vader ook, hij zei, hij zei altijd, als er een loser in je werk voorkomt, dan noem je hem Harry. Toen <laughs> dus zei ik, ja, dat klopt. Daar blijven we gelijk in. En toen, zei hij, toen wist hij ook hoe dat kwam. En dat vond ik nogal opmerkelijk. Want ik had geen idee, ik heb werkelijk geen idee waar dat vandaan kwam. En, maar ik heb het wel consequent gedaan. Het enige verschil was dat sommige Harry's waren Harry met Y en andere Harry's waren Harry met IE. Harry Weerman is Harry met IE. Waarom weet ik niet? Maar dat, is, dat, dat dicteert zichzelf. Ja. En toen uh, liet mijn vader een foto zien uh, die ik vroeger vaak gezien had van een heel bleek mannetje van een jaar of tien, elf, bleek met een uh, ingevallen gezichtje en een hele grote tanden in een soort van verstarde glimlach. Er bleek zijn broertje Harry te zijn geweest en die was uh, op die leeftijd overleden. Huh? Nou, Dat vond ik wel een hele rare gewaarwording. Ja. Blijkbaar vond onderbewust dat hij een loser was omdat hij niet overleefd had. Dat is toch Wat weird. vond je vader daar nog van? Nou, die vond dat meesterlijk. Maar heeft die, is dat niet... Voor jouw vader moet dat verschrikkelijk zijn? Ik bedoel, nee, broertje het was heel het lang ook... geleden natuurlijk. Ja. En, en hij uh, ja. had er niet meer zo erg veel herinneringen mm. aan. Want hij was ouder dan zij, dan de tweeling. Ja. Paul, Piet en Paul. Dus, uh, je vader was er een van de tweeling? Ja, hij was een van de tweelingen. Mm -hmm. uh, dus die Harry was, was een oudere broertje. En, ja, ja. En, en, en steeds, uh, maar het was ook zo dat als we dan iets lazen... en er kwam een Harry in voor, dan schoot hij in de lach. Hij vond het buiten gewoon grappig. Ik had niet verwacht dat die vragen op zou komen, uh, dat ik die oort zou stellen. Maar hoeveel Harry zit er in, uh, in Peter Reumer? Ja, nou in ieder geval twee. Een Harry met een Y en een Harry met een IE. <laughs> dat ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar ik ben vrij goed om het, uh, om het, uh, om het een beetje uh, te, maskeren. te maskeren. ja. ja. ja. Ja. Maar hij zit ook in mij hoor, echt waar. Ja, want we vroegen het aan uh, direct betrokkenen, zoals daar zijn, uh, jouw jonge broertje Paul. En hij zei: ja, misschien doet hij dat wel om het, um, om het te bezweren, die, die Harry. De, dat hij daar steeds, dat hij steeds in zijn werk voorkomt. Want Peter kan heel onzeker zijn. Ja. Ja, natuurlijk, zoals iedereen die in het uitvoerende uh, vak zit, denk je altijd oh mijn god. Straks hebben ze me door. Weet je wel. Er komen mensen gaan het boek lezen. En negen mensen gaan zeggen: Wat een leuk boek. En één zegt vanavond: Ik vond er helemaal geen bal aan. En dan? Die heeft gelijk. Dan telt die steun. Maar natuurlijk, die heeft mij door. Hm. Weet je wel. Het, dus uh, het is een, daarom uh, heb ik ook, ook als producent altijd ben ik, uh, ontzettend. Um, ben ik in de bres gesprongen voor mijn acteurs. Er waren regisseurs die, die wat, of, en ook producenten die er wat uh, stortig mee omgingen. Maar ik zei, jongens, dat is zo'n kwetsbaar beroep, uh, acteur. Het is echt ongelooflijk lastig beroep. En, uh, dus als ik het beschrijf, dan beschrijf ik het ook met mededogen. Uh, en ik hou van ze. Uh, uh, alleen, ja, het is... Uh, uh, in mij zit, zit ook ja, die onzekerheid van... Uh, Absoluut. Want jij bent een maker. Jij bent niet ja. een producent. Jij bent nee. niet een, een leidinggever. Nee, ik heb ze twintig jaar lang een rat voor ogen gedraaid. Ontzettend goed betaald geworden ook. <laughs> maar het heeft al heel lang geduurd. Nou, twintig jaar. Goeiedag, ja, ja. Ja, maar weet je. Waarom? Nou, dat zal ik je vertellen. Uh, meestal elke, elke vier, vijf jaar, dan heb ik het wel gezien en dan wil ik wat anders. Dat, is heel erg. dat komt ook omdat ik geen passie heb waar we het net over hadden. Ja. Heb je de passie viool bouwen... dan ga je je hele leven lang vioolbouwen tot je de mooiste viool hebt gebouwd. Ooit. maar wacht, is jouw passie niet eigenlijk schrijven waar je op je zeven al mee? Boeit? Daar komen we uiteindelijk op neer natuurlijk. Ja, maar dat, dat ontdek je dan toch wel gaandeweg. Zeker als je die scenario's voor ja, maar baantjes jij, schrijft. Ik moest acteur worden en toen Van moest. Wie? ik. Ja, nou ja, dat werd mij gevraagd. Dus, uh, <laughs> en het was ook wel leuk natuurlijk. En dan ga je op zo'n bus op reis en dat is ook wel interessant. Hm. Ik deed ook heel veel televisie, dat vond ik ook heel leuk. En toen uh, ging ik schrijven en toen ging ik het ook allemaal zelf regisseren, want ik vond uh, uh, dat ik het uh, dan uh, maar beter zelf kon doen. En dat waren allemaal vernieuwingen van mezelf en nieuwe stappen... die ik ook heel erg leuk vond. En uiteindelijk dat producentschap in het begin ook. Ik kwam thuis fluitend en Annette zei... dit ga jij je hele leven blijven doen. Ik werd daar zo vrolijk van dat je eindelijk tegen iemand anders kunt zeggen... bedenk het even en, uh, <laughs> weet je wel, en neem het op. En ik ga van achter in het bureau zitten wachten tot je klaar bent. Dat is niet helemaal de invulling van het producentschap, maar bij wijze van spreken... <laughs> En, uh, maar elke vier jaar, dat was fascinerend. Ik begon met John de Mol producties. Uh, na vier jaar uh, trad de commerciële wereld in. Dat was een aardverschuiving. Zo interessant om mee te maken. Na nog eens een paar jaar zei John: um, Ik moet je even iets zeggen. Uh, ik ga fuseren met Joop. Nou, dat was alsof, alsof die vreemd ging met de duivel. Want wij hadden, weet je, in Hilversum waren wij, hadden ja. wij een aardsvijand en die zat in Aalsmeer. <laughs> nou, een paar jaar later zat ik in Aalsmeer. Bang, and ja. En toch was dat Ongelooflijk interessant. Ik ben met Endermol echt de wereld overgevlogen. Mm -hmm. Ik heb mensen ontmoet. Weet je wel. Nou, dus het, het heeft mijn leven uh, werken en denken verrijkt. Dus je genoot er wel van. Ja. Ook al zeg je het was niet mijn passie, ja. maar je genoot er wel van. Ja. Met volle teugen. Ja. Dus ik was acteur, regisseur, producent en onderwerp bleef ik altijd schrijven. Dat bleef je doen? Ja, ik had altijd geschreven. Altijd geschreven. En nu kan ik zeggen, nu mijn boekje hier ook ligt, nee, ik ben nu schrijver. Dat is mijn beroep. Ik heb voor het eerst in een beroep. Ik ben schrijver. En daarnaast blijf ik spelen, reduceren <laughs> produceren. Of met die film, whatever. Het is wel grappig <laughs> dat je het zegt. Want de, uh, uh, je broer, Paul, die vertelde ons ook van ja, eigenlijk dat producentschap, leiding geven, managen. Het is allemaal niks voor hem. Het is een individualist. Maar waarom heeft hij me dan jarenlang betaald en aan de zaak gehouden? <laughs> ja, precies. Als je het dat zo goed weet, weet. Dat ook Maar <laughs> hadden jullie daar dan geen gesprekken over? Nee. Wij, wij waren heel erg bezig om uh, in de vaart en volkeren uh, uh, dat bedrijf en ik dan mijn dramaafdeling. Want op jullie poten zaten te daar samen, hè? Lange hij tijd. was mijn directeur, ja. ja. En dat wilde hij in het begin niet. Want. Uh, um, belachelijke verhoudingen ook Ja, houden. en uh, ik ben, in de hiërarchie ben ik ouder dan hij. Ja. Um, maar in de bedrijfshiërarchie uh, staat hij weer boven mij. Dus we hebben. Uh, dat hebben we op een gegeven moment ook, uh, uh, hebben we dat ook gezegd. Kijk. Uh, dat hebben we altijd gedaan hoor, maar ook in dit geval iets strikter uh, het privé en zakelijk gescheiden houden. Als ik aan tafel zat, zou ik te spreken met mijn directeur. En ja, dat kan toch helemaal Ik heb niet. mijn salarisonderhandelingen gedaan met mijn directeur. Ja? Ja. En dat kan? Nou, hij heeft nooit nee gezegd, dus dat ging wel goed. Nee, maar ja, dat kan. Nou ja, dat, dat, is wel, dat lijkt misschien een beetje schizofreen, maar kijk, we hebben allemaal... Ja, het bepaalde... is de hele tijd aan de hand. Ja, want ik ben, was, je vader terwijl... was baantje. En... Precies, dus Paul was mijn directeur en ik was de werkgever van mijn vader. Ja. Weet je wel? En, nou, en dat heeft heel vaak. Uh, heeft dat, en dat, ja, dat, dat, dat accepteerde hij ook. Dus als ik zei, van, zo moet je niet daar met, met het script omgaan, dat vind ik vervelend. Als je, als je schrijvers de kamer uitboet, omdat je het script niet goed genoeg vindt, dan kun je ook op een andere manier zeggen. Dan werd het geaccepteerd. Hm. Ja, want Paul heeft die gevoeligheid niet. Welke gevoeligheid? Nou, die gevoeligheid die jij hebt voor de acteurs. Nee, maar ik heb het over mijn vader. Ja, mijn vader kon wel eens, kon wel eens uh, flink uh, flinke staal okay, uitdelen. Ja. En uh, dat vond ik niet altijd terecht. Uh, dus ja en, ja, en zo. Paul heeft mij ook wel eens een keertje op de vingers getikt. Ja, zo gaat het dan nou eenmaal. En dat was prima. En ik zat nog even na te denken over Paul, die dan jouw baas weer was. En uh, hoe jij eigenlijk de hele tijd overal tussenin. Hebt gezeten ja. en zit. Ja. En, en daarbij komt nog eens: je bent het sandwich, kind. Ja, zeker. Want zijn, er zijn er vijf. Ja. En ja. jij zit dan daar tussenin. Ja. En de oudste, dus Hanne en Anne, hebben uh, de armoede nog gekend. Ja, nou, ja, ja, ja zeker. Ja, ja. ja. Armoede. ja, ja, ja. En, en die jonge jongens, die verwenden typus, ja. Bart en, uh, en Paul, ja. die hebben de rijke periode meegemaakt. Jij hebt beide periodes ja. meegemaakt. Dan heb je het hele commerciële gedeelte meegemaakt. Ja. Je bent de baas geweest, de manager, maar je bent ook de artistiekeling. Dus je bent eigenlijk de hele tijd van, van al... Het is vlees nog vis. In, in... Nee, dat... Ja, zou je ook kunnen. Dat zou Harry weer maken. Ja, ja, ja, ja, dat is de Harry hierbij. Ja. Nee, ja, het, het is wel waar. Ik heb het op een gegeven moment ontdekt... en dat heb ik ook, ook in mijn familie ingebracht, dat ik het sandwichkind was. Nou, ik werd hartelijk uitgelachen. Uh, o, oh, dat maar... heb je zelf zo gemeld? Ja. Wanneer ontdekte je dat? Uh, nou, dat weet ik niet. Het zal een... Uh, misschien, weet ik niet... Daar heb ik echt geen idee van. Hm. Ik heb ook zelf... Er was niet iets belangwekkends gebeurd dat je dacht: dat is het? Uh, nee, maar ik denk wel veel nader. Dus als ik iets over mezelf heb nagedacht: van waarom vind ik dat nou? Waarom hoor ik nooit ergens bij? Of waarom vind ik het fijn als ik ergens bij mag horen? Uh, dat zijn dingen die sterk in mij. Als ik vroeger. Uh, waarom ben je acteur gebleven? Omdat het gezelschap mij wilde hebben. En het gezelschap was ook een soort van familie. En dat was heel belangrijk voor me. Waarom ben ik misschien iets langer gebleven bij Endemol dan wellicht... Nou, Goed was geweest maar. voor mijn artistieke zieltje. Uh -huh. Omdat ik erbij mocht horen. Ik was deel van de familie ook en een, ge familie. een gewaardeerd lid van de familie. En um, dus dat is wel heel erg. Ik heb natuurlijk nooit bij mijn oude broers... Wij zijn een hele hechte gezin. Heel hecht. Maar ik hoor niet echt bij de oudste twee. En ik hoor niet echt bij de jongste twee. Ik ben echt... Ik zit alleen op mijn krukje. Daarom verdiende ik al heel snel mijn eigen geld. Ik, ik, ik, ik deed van alles binnen. Ik heb nooit... dat ik geen geld in mijn zak had. Want niet afhankelijk zijn van of mijn ouders... of mijn oudste broers, broer en zuster... of mijn jongste broers. Altijd zorg dat ik mijn eigen onafhankelijkheid bevocht. En waar zit me dat in? Ik bedoel, waar begon het? Dat jij het gevoel had, ik hoor nergens bij. Bij nee, het feit dat ik... Um, sandwichkind ben... En is het vijf jaar tussen mijn, uh, vier jaar tussen Han en mij en vijf jaar tussen Bart en mij. Dus het is ook nogal wat jaren die daar tussen, mm -hmm. tussen liggen. En uh, ik heb, het is nooit bewust geweest, hoor. Maar, uh, en mijn vader was ook niet echt de, de, de family man. Want die was er nooit? Die was er nooit. Uh, en ja, in die tijd was het ook niet zo dat kinderen op, op het voetstuk werden gezet... zoals tegenwoordig. Uh, wat Tot ik, jouw grote ergernis? Ik vind het een ongezonde... Ja. Uh, wat moet dat, woord <laughs> wat moet dat worden, ja. <laughs> um, maar dus ja, dus ik was een beetje een jongen die. Uh, ik, had, ik heb altijd één of twee. Nou, tegenwoordig heb ik wat meer vrienden zelfs. Maar heel lang heb ik maar één vriend gehad. Uh, twee vrienden gehad. En, uh, en ook dat waren niet echt vrienden waar ik alles mee deel. Nee, nee, ik ben ik heb altijd wel uh, vrij alleen gestaan. En, en zie je dat dan zelf ook zo, dat je een individualist bent? Of, of dat eigenlijk tegen wil en dank bent? Uh, ja, nou weet je, in dit geval moet ik zeggen dat uh, toen ik uh, uh, Annette, een jaar of uh, 27 inmiddels geleden of zo uh, opnieuw tegenkwam, want ik kende haar als klein meisje. Haar ouders waren bevriend met jouw ouders, Zeker, he? ja. Haar vader ja. was gitarist. Rolf was uh, gitarist en die speelde in voorstellingen waar mijn vader in speelde. Dus en die klaverjassen dan de hele tijd en weet ik wel. Dus die kwamen bij ons over de vloer en wij mm -hmm. bij hen. En jaren later kwam ik haar weer tegen over ons in de smoes aan. Waar zij uh, uh, werkte en ik een gewaardeerd medewerker van uh, Toerego op Centrum was. Het Acteurscafé, waar gisteren het boek werd gepresenteerd. Maar het boek niet werd gepresenteerd waar dus. ook een deel van het boek over gaat. Um, en zij is heel erg van uh, familie en bij elkaar houden en uh, vrienden. Ik heb ontzettend veel vrienden in Haarlem waar ik nu tegenwoordig woon. En dat is heel geweldig en da daar zorgt zij voor. Zij zorgt mm. ervoor dat ik in de wereld blijf staan. En dat ik niet in een hoekje ga zitten en denk, jullie kunnen me allemaal de rug op. Ik uh, blijf hier zitten en ik lees een boekje en tot morgen. Want dat zou je het liefste doen? Ach, ja, nee dat denk ik, dat vermoed ik. Ik denk dat dat het, het oude... Ik las... Uh, ik las vroeger heel veel. Ik was de eerste geloven die boeken ging kopen in ons huis. En dat kon ook omdat ik geld had. Ik zeg het nog maar een keer. Uh, over, dat is over, op inmiddels hoor. Laat ik dat ook even erbij zeggen. Um, boeken, rekken vol met stripverhalen. Ik was altijd boven op mijn kamer. Jij trok je terug? Ik trok mij terug. Ik heb de neiging mij terug te trekken. Ja. Althans, dat had ik uh, 27 jaar geleden. Ik heb er afgelopen afgelopen 27 jaar geen gelegenheid meer voor gehad. Maar waarom trok je je toen terug? Omdat ik mij alleen voelde staan, denk ik. Tussen die uh, andere kinderen. Ja. Hm. ja. Han en Anne hadden hun eigen bezigheden. Die, die zag ik ook nooit eigenlijk. En Bart en Paul zag ik ook niet. Die zaten op die school. En ik zat op de, op, op de middelbare school. Dus dat waren gewoon eigenlijk drie gescheiden werelden. En uh, Annette vertelde ons trouwens, je vrouw... omdat die ouders uh, met elkaar bevriend waren... dat zij als jong meisje bij jullie over de vloer kwam. En toen was Zeker. ze zeven geloof ik. Acht, ja. Acht. En dat ze naar boven ging en dat jij daar aan het schrijven was. Nou, ik zat toen te, te, te, te, te harken op die oude schrijfmachine... die ik van mijn vader gekregen had. En maakte weer een uh, veelbelovend en waarschijnlijk kort uh, <lacht> werkstuk. <lacht> en toen kwam ze boven met een kopje thee. Moest, van mijn moeder moest me thee brengen. En uh, toen vroeg ze... Zei aan mij, wil je laten schrijven worden? En toen draaide deze pedante um, uh, uh, puber zich even om. En zei, schrijver word je niet, schrijver ben je. Nou ja, goed. En dat heb ik daarna, dat is ook zo grappig... heb ik dat 45 jaar lang verneind. oh ja? Omdat ik al die andere dingen ben gaan doen. Nou, toen had ik al... Gewoon door ik, moeten gaan. Ik, ik heb toen al een boek geschreven ook. Ik heb een boek geschreven toen ik 17, 18 was, 17 geloof ik. En toen zei een vriend van mij die dat las... dat was een boek dat was eigenlijk... Uh, uh, uh, het hele, de de weerdegang van, uh, van uh, Fortuin. Had ik afhandel letteren geschreven. Afghanel? Ja, dus, uh, uh, uh, daar nou, heb er, je dat nog ergens voor. De, uh, ik geloof het wel, ja. Dat zou ik dan eens gaan op. Uh, ja, maar dat, vind ik, dat vond ik weer een beetje pretentieus. Maar het oh. ging over een man uit de provincie die per in de politiek uh, terechtkomt. populaire verhalen vertelt in de Kamer terechtkomt. Daar conclusies over het uh, moet gaan. Uh, hij is populair, dus hij moet met iedereen gaan praten. En ze gaat eindelijk ophangt in zijn, in, in zijn uh, uh, kamer... omdat hij daar niet tegen kan. Zo'n soort verhaal luchtig verteld. Want mijn vriend had het gelezen en zei tegen mij... de is serieus... jij moet later meisjesboeken gaan schrijven. <laughs> nou man, ik was echt tovergeledig. En zo ledig, ja. <laughs> Dankjewel, Jenny Brouwer. hele <laughs> <laughs> boeken voor vrouwen. Dat, vrouwen dat is heel wat anders. Even iets anders uh, ja. nog. Want uh, er komen twee oudere vaders. Twee oudere mannen. in uh, de, ja. de vader van uh, de actrice. Uh, is een oudere acteur. Die vader is dat trouwens. En de vader van uh, de regisseur Hanna Verbaan. ligt op sterven. Ja. Jouw vader, Piet Stierf. Uh, ja. 16 januari dit jaar. 17, jaar. 17 januari. Ja. Heb je, uh, was je toen nog met het boek bezig? Nee, het was klaar. En uh, hij heeft ook, ook niets kunnen lezen of niet meer kunnen, kunnen, uh, niets kunnen meenemen. Want daarvoor uh, had zijn aandacht voor uh, andere zaken nodig. Dus het was wel treurig, want uh, uh, ik was er wel trots op. En ook omdat ik wat ik beschrijf voor een deel, de wereld... weet ik heel zeker, ook de wereld is zoals hij hem zag. Ja. In die zin uh, uh, deelde men ook wel een uh, soort van... Blik op... Prak er ook over natuurlijk. Ja, ja. Maar dat, uh, nee, dat heeft niet meer zo. Uh, nou, want ik vroeg me dat ook af, omdat ik. Ik lees even een klein stukje voor. Uh, nadat. Uh, um, nou dat hoef ik trouwens niet te vertellen. Ja, nadat, uh, uh, de vader, de stiefvader van Carina heeft gehoord dat zijn dochter, zijn stiefdochter ja. is overleden, vermoord. Um, Zegt hij, denkt hij, eerst maar de gordijnen sluiten. De hyena's lagen ongetwijfeld al achter de struiken. Klaar om zijn persoonlijke rouwproces op de foto vast te leggen. Hij had verdomme beter moeten weten. En meteen na het telefoontje van Zalm weg moeten gaan. Weg uit dit vervloekte huis, dit vervloekte land... waar hij de eerstkomende dagen niet meer kon ontsnappen... zonder te worden lastiggevallen door het onbeschaamde journaaien... dat hij zijn leven lang al hardgrondig had gehaat. Gehaat. En uh, oh, ze zouden zich met zachte stem melden. En ze zouden hun condolences aanbieden, vol respect en medeleven. Maar het ging ze alleen maar om hun programma. Om zijn verhaal in hun programma. En het liefst als eerste. Dat hebben jullie ook meegemaakt. Ja, Wij ja, hebben ja, ons ja, er ook schuldig ja, aan gemaakt. Ja, maar natuurlijk. Dat is jullie. Dat, dat, ja, dat is je. Dat is. Dat is je beroep, dat, dat moet je. Dus dat je de poging waagt, dat is volkomen uh, normaal. We hadden afgesproken toen we op de ochtend dat mijn vader was uh, gestorven, hebben we gezegd: Jongens, wie er ook gebeld wordt, we doen het niet. Wie bepaalde dat? Uh, dat, was, dat deden we met, met elkaar. En omdat het uh, most likely was, dat, uh, dat het meest waarschijnlijk was, ik ga ineens Engels praten. Ja, heel raar. Uh, ja, heel most, <laughs> raar. <laughs> ja. most likely. <laughs> Dit was de Harry met de Y, waarschijnlijk Harry. Um, <laughs> Dat, dat, dat het Paul of uh, Bart of mij zou uh, gebeuren, omdat wij dicht bij dat vuur zaten, hebben wij besproken dat we dat niet zouden doen. Uh, later op de dag heeft Paul een televisietje gedaan, geloof ik. En ik heb... Een televisietje. Ja, dus de televisie ding, uh, mm -hmm. ergens daar. Uh, en ik heb een uh, uh, telegraaf gedaan. Uh, om toch iets te zeggen. En, uh, maar dat hebben we wel gewoon zo afgesproken. Maar dat mensen bellen... Ja, dat nemen ze echt niet kwalijk. We hebben ook niet. Wij hebben niet kijk, dit is een oude acteur. En die. Uh, uh, ja, die. die uh, uh. Ja, die heeft daar natuurlijk een hele eigen, licht vertunnelde blik over. Wat voor beeld had jouw vader daar zelf over? Hebben jullie daarover gesproken? En wat dan? Hoe gaan we dat doen? Heeft hij daar nog iets over gezegd? Nee, over het. Ja, dat kon hij niet. We hadden de wereld eruit door. Ik bedoel, in memoriam. Ja, het was overweldigend. Wat er daarna gebeurde, was echt overweldigend. En dat was ook zo troostend, zou ik maar zeggen. De aandacht die er was, met vooral de enorme positieve aandacht. De, de, de, de, de liefde die sprak uit de reacties van de mensen. Maar hij heeft nood, oh niet hij, maar <lacht> mijn vader heeft noodgesproken over hoe dat zou moeten gaan bij een begrafenis of zo. Nee. Hij heeft op het laatste moment uh, uh, het onwaarschijnlijk gevonden dat hij, dat, dat, dat hij, dat hij dood zou gaan. Hij kon zich dat niet voorstellen. Ik bedoel, twee weken voor het ging gebeuren zat hij op de rand van zijn bed en zei: Ik moet verder naar het werk. En dat meende die ook. En dat moesten we zo hard om lachen. We dat, weet je wel, Dat was echt ridicul. Ja, maar dat was wel zijn, uh, die geest was zo onvoorstelbaar sterk. Hij kon zich dat niet voorstellen. Hij wilde zich dat ook niet voorstellen, hoor. Hij wilde zich niet te Hij wilde het daar ook niet over. Nee. nee, geen woord. En kon jij je dat voorstellen dat hij zich dat niet wilde voorstellen? Uh, ik kon het me voorstellen van het soort man. Dus uh, van het karakter. Uh, dat is zo een sterk uh, lebekarakter. Uh, die man heeft uh, vanuit waar hij vandaan kwam... Uh, zo'n enorme kracht moeten ontwikkelen om het leven te kunnen leiden... wat hij uiteindelijk heeft geleid. dat Daar komt het woord dood niet in voor. Hm. Dat is, hè? Dus dat ook tot op het laatst heeft hij dat volgehouden. En ja, dat, dat was wel uh, in ieder geval laat ik zeggen, consequent. Ja. GELACH. <laughs> lijkt je op hem eigenlijk? Uh, nou, soms hoop ik het wel en soms hoop ik het niet. In welke gevallen wel en in welke niet? Uh, hij kon ongelooflijk... Uh, maar ja, ook daar hebben we weer mijn, mijn echtergenoten voor. Overheersend zijn. Hij was heel overheersend. Als hij de ruimte binnenkwam, beheerst hij de ruimte. Dat is ten goede. Maar ook wel eens ten kwade. En uh, als hij pijn in zijn rug had in de laatste jaren... moest hard werken, hij wilde hard werken... dan kon hij ook wel eens knorrig zijn. Nou, dat is gewoon niet fijn voor de mensheid. En nee. uh, soms... Ik ben heel vaak vrolijk en heb, draag ik positief uit. En soms dan uh, krijg ik een corrigerende snauw van mijn vrouw. dat rijmt ook wel goed. Uh, <lacht> en dan weet ik wat er aan de hand is. Ik, dan zie ik gewoon mezelf doen wat mijn vader ook doet. En soms hoor ik mijn vader ook in mijzelf. En voor de rest uh, weet ik het niet. Zowel Annette als, als, als Paul zeggen dat je voor 60 zegt Paul, lijkt hij op, op onze vader, 40 op de moeder. En Annette zegt, het daadkrachtige heeft hij van zijn vader, ook het gevoel verantwoordelijk te zijn voor de gezelligheid, als ze daar zin in hebben. Het zorgzame heeft hij van zijn moeder. Hij zorgt graag voor ons. En Paul zegt, hij lijkt op onze moeder in het lieve en het zachte. Dat is toch bijna de ultieme man ik die ze hier omschrijven? Echt, echt te janken en ik haat hem ook meteen natuurlijk. Die ultieme man. Wat komt er op de tegel te staan? Nou, dat kan ik je vertellen. En daar heb ik niet lang over nagedacht. Dat wordt nieuwe avonturen tegemoet. Nieuwe avonturen tegemoet. Ja. Ja. En dan bijna zestig woorden en uh, ja. je dit voornemen. Want er komt gewoon een het uh, wordt een serie. Hè? Die man ja. naar verbaan, die gaat om vermeer. Ja. Oh. <lacht> Whatever. <lacht> kan nee, het nou? volgende boek. Uh... Hanne vermeer gaat ons <lacht> de rest van ons. Dat betekent dus dat ik een fout gemaakt heb. Jullie, niet jij. Nou, Want ik weet het niet. Ik ik vind het vind heel heils. aardig dat je dat nee, zegt. Nee, maar ik ga een betere naam moeten bedenken. Maar ja, uh, ze blijft toch nog een paar delen bestaan, ben ik bang. <laughs> ze Ander blijft onder meen. ons. Ze blijft onder ons, ja. En dan gaat Leuker. straks iemand uh, van RTL naar de bibliotheek en vraagt... Ja. welk boek wordt op dit moment het <laughs> ja, ja. meest uitgeleend? Dat zou ik heel fijn ja, vinden. Ja, de geschiedenis <laughs> zal zich herhalen. Ik. En dan zal uh, de kleine Bram wel... Uh... <laughs> ja. nou, nee, dat Bram... kan niet. Nee, Hij, dan die... moet het... Nienke? Als... Nee, nou ja, goed. Nu houdt... Uh, mijn fantasie op. Zo dadelijk, twee dingen op deze zender. Uh, Emin Boskoer, rapporteur vrouwenrechten Turkije in het Europees Parlement, spreekt. En Alice de Bruin presenteert en ontvangt ook communicatiedeskundige Charol Borremans. Dankjewel, Peter Reumer. Ik heb het graag gedaan, het is voorbij gevlogen. Ja, dat wou ik maar zeggen. <laughs> Een uur. Dank meneer Reumer, dit was aflevering 2476. Morgen praten wij met politicoloog Meindert Venema... over zijn boek Help, de elite verdwijnt. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. De Radio 1 sportzomer Negen weken lang.